uur. Maud Schreurs met het NOS-journaal Nederland komen. Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer. Het tv-programma Nieuwsuur onthulde deze week... dat het kabinet deze verwachting naast zich neer had gelegd... en verlaagde naar 58.000. De oppositie eiste opheldering. Alle kinderen in Nederland tussen 2 en 4 jaar... moeten minimaal 16 uur per week naar een kinderopvang kunnen. Dat is het advies van de Sociaal-Economische Raad aan het kabinet... De CER stelt ook dat meer gedaan moet worden met taalachterstanden van kleine kinderen. Die zouden vier dagdelen per week naar een zogeheten voorschool moeten. Vijf ontslagen verpleegkundigen van een ziekenhuis in Aken in Duitsland zijn veroordeeld omdat ze selfies maakten met weerloze patiënten. Drie van hen kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf, twee anderen moeten een boete betalen. De verpleegkundigen van het Duitse ziekenhuis maakten beelden van mensen onder narcose, dementerende ouderen en naakte patiënten. Ze verspreidden de foto's en video's in een WhatsApp-groep. De vertrekkende bedrijfsleider van Albert Heijn... heeft de Ster Gouden Loekie gewonnen. Dat is de prijs voor de beste reclame van het jaar. In de commercial neemt Harry Piekema... na tien jaar afscheid van zijn rol als meneer van Dalen. Andere genomineerden waren onder meer reclamefilmpjes van Jumbo... en Centraal Beheer Achmea. Het weer vannacht daalt het kwik naar 0 tot min 5 graden. Morgen is het eerst droog en schijnt soms de zon. Maar in de middag valt er op steeds meer plaatsen regen. In het noordoosten kan het gaan ijzelen bij maxima tussen 0 en plus 5 graden. En dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Dat was hem. David Bowie met uh, Rebel Rebel. Uh, die hadden we natuurlijk uh, gewoon uh, gedraaid... omdat wij dat ook nog uh, noodzakelijk uh, vonden de link te leggen... met de uitvinder van uh, de alternatieve radio hier bij CfM Zandvoort. En dat is in de jaren negentig Marjan Rebel geweest... met het uh, programma Getetter AC. Dat was een kunstprogramma, maar daarin uh, was de muziek ook uh, mede bepalend. En dat maakte het toch wel uh, dat er nog steeds wordt gesproken... in een uh, bepaalde circuit... Is antwoord over dat uh, programma. Dat er ook nog een of een andere kookboek uh, ooit is uh, verschenen. En weet je wie er ook ooit te uh, gast is geweest? De presentator van de ROEP-ACDA-award, de heer PP Fischer. Die is daar ook een paar keer geweest. Dus het uh, zegt er dus al genoeg uh, over deze uh, dame die de alternatieve radio smoelwerk heeft uh, gegeven. En daar uh, maken wij dus nu eigenlijk uh, handig gebruik van. En de reden waarom is natuurlijk omdat er in uh, twee weken tijd twee grote pop-muzikanten uh, ja, ons zijn ontvallen. David Bowie, die heb je dus net kunnen horen. Maar ook aan het begin van het uh, eerste uur heb ik uh, een nummer van Glenn Frey gedraaid. En Glenn Frey was een van de twee oprichters van de The Eagles. En dat nummer wat ik uh, dan heb gedraaid, was een echt solo nummer wat hij in uh, midden jaren tachtig heeft uitgebracht. Namelijk, You Belong to the City. En dat uh, nummer is later nog een keer gebruikt in het uh, programma Miami Vice. De tv-serie moet ik eigenlijk bijna zeggen. Want dat is uh, het eigenlijk ook ge geweest. Goed, uh, we hebben natuurlijk ook uh, nog... Uh, ja... alternatieve uh, indie-rock liggen. En uh, dat zijn twee nummers... die ik uh, de laatste week... toch al een paar keer heb uh, gedraaid. Uh, dat, uh, vooral dit nummer wat je nu gaat horen. Uit de Zwolle komen ze. De Aspen Games En daarachter de Tiger Pilots... met de Sign en uh, de Aspen Games Die... Mogen het, uh, mogen het blokje van 2 beginnen? Dat nummer dat heet Lighting! Dat waren ze, de Aspen Games uit Zwolle... en de Tiger Pilots uit Amsterdam, want daar komen ze vandaan. En die Tiger Pilots die gaan Marcus van Dam en ik ook zien en beleven. Want zij staan ingeschreven in de vierde voorronde van de Rob Agda -woord En die vindt plaats de eerste vrijdag van februari. En daar zal dan duidelijk worden welke bands in de finale gaan staan. En dat zullen we dan wel weer gaan zien in maart. Als wij daar ook weer staan... Hoe we dat doen, weten we nog niet. Maar uh, we zullen in ieder geval wel daar uh, iets nog uh, mee gaan doen. Uh, sowieso uh, een uh, compilatie uh, daarvan laten horen. Uh, dat, dat sowieso. Uh, de compilatie geldt dan voor de vierde voorronde. En ook van de derde voorronde. Want die heb je ook nog te goed. Uh, want dat, dat was uh, de laatste keer. En uh, dat was, uh, dan moet ik er weer even uit mijn hoofd. De uh, Poms waren daar uh, de mensen die uh, hebben gewonnen. En als het goed is uh, gaan wij uh, proberen deze band ook naar de studio te halen. Want ze zijn in staat ook akoestisch te spelen. Dus dat uh, is uh, wel het, uh, het nodige wat we over uh, de Rob Agdao-woord. En natuurlijk is dat uh, de uitvloeisel van dat nummer wat je net hebt uh, kunnen horen van de Tiger Palace. Namelijk één van de deelnemers van de Rob Agdao-woord van dit jaar 2015-2016. En voor de Aspen Games geldt dat niet. Want die zitten buiten de straal van Haarlem. Dan moet het wel een hele grote straal zijn. En dat uh, is uh, helaas niet voor deze band weggelegd. Uh, een, uh, een blokje van twee. Ik geloof wel, Down komt uit Zuid-Holland. En natuurlijk het, uh, ja, het toch wel echte spotzuivere stemgeluid van Vicky van Zeil. Oftewel Penelope. Die zit er namelijk ook in. En uh, dat zijn er dus weer twee perceptions van Olcoms Down. En daarachter dus Baby Blue van Penelope. Uit de stal van RFP Records. Uh, deze dus van Baby Blue. Dat is de titel. En de band heet Penelope. Daarvoor All Comes Down met The Perceptions. En uh, die band die komt uit, uh, volgens mij uit Zuid-Holland geloof. Uit de buurt van Gouda. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij verword ik ze met Daydream Delusion. Die volgens mij ook uit Gouda komt. Maar dat moet ik eens even nakijken. Maar dat uh, ga ik niet nu meteen doen. Want dan uh, val ik Facebook lastig. En ik krijg net dus meldingen dat ik het er te veel op uh, laat te pleuren. Dus dan uh, heb ik echt zoiets van... Uh, nou, uh, grote dikke middelvinger naar de, de Amerikaanse uh, sociale media uh, toe. Dan denk ik, dan plaats ik toch lekker niks. Dan, uh, dan uh, laat ik dat toch gewoon even lekker achterwegen. En uh, dan, uh, dan, dan, dan merk je het vanzelf wel, denk ik. dan. Uh, Oké, okay, we, uh, we hebben natuurlijk nog meer uh, rauwe muziek uh, klaar liggen. Uh, dat is toch uh, altijd wel fijn als er... Uh, als, ja, als je dan op een gegeven moment uh, weer een beetje de, de vrijheid hebt om muziek uh, te kunnen draaien. En die, die rauwe muziek uh, die blijft dan altijd wel eens een beetje onderbelicht. En dat verdient het natuurlijk niet. Uh, want er zitten natuurlijk heel veel uh, mooie diamantjes tussen. Zoals bijvoorbeeld deze van de Dirty Colors. was dat van Kid Harlekin En wie zit erachter Kid Harlekin? Dat uh, is eigenlijk maar één een eigen man. Hoewel, hij uh, heeft natuurlijk de hulp van meer uh, mensen. Maar het brein is uh, toch altijd Julia Grouten. En uh, dit was uh, ook alweer een tijdje uit het eerste echte album... wat hij uh, gemaakt heeft. Wired heet het, uh, zoals al gezegd. En Dirty Colors, die hoorde je daarvoor met Amazon Girl. Dat was uh, van de EP Amazon Girl. Uh, toch blijft dat uh, naar mijn idee toch het meest lekkere nummer wat die, wat, wat die jongens hebben gemaakt. Maar ik zal nog eens even gaan speuren of ze toevallig al een nieuw materiaal hebben. Want dat van Kim bijvoorbeeld, daar uh, dat was ik ook al weer achter. Dat uh, daar het nieuwe materiaal al min of meer uh, uit is gebracht. Uh, vanaf september van het afgelopen jaar zijn ze in, uh, in rap tempo. Uh, een aantal nummers uh, hebben ze erop uh, gezet. Die je kunt krijgen via een aantal kanalen, waaronder Bandcamp... En uh, daar uh, kun je de nummers uh, vinden van deze chronische groepen. En voor, voor uh, Kit Harlekin geldt dat je ze op iTunes eraf moet plukken. Niet voor deze club, uh, jongens. Sway en zij komen uit Halem, echte originele roek, mensen.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 Shadow on the meek. Love casts no shadow on the poor. Love casts no shadow on the wealthy. Love has no shadow. So Uh, geweest uh, vorig jaar uh, samen met Rai Saitoshi. Uh, toen waren ze met z'n tweeën en uh, het klonk ook nog uh, heel uh, indrukwekkend. En dit was uh, een van zijn laatste werkjes uh, die hij uh, gemaakt heeft. En eerlijk gezegd, het uh, blijft zo zijn dat ik zijn stem moet uh, koppelen aan dat van David Sylvie. Ik weet niet wat het is, maar als je gewoon naar het uh, geluid luistert, dan, uh, dan begrijp je ook wel waarom. Daarvoor Make It Happen van Sway uit Haarlem komen die jongens. En dat was een beetje het laatste van het rauwe randje, Want we gaan een beetje weer op naar tien uur. En dan gaat het tempo ook natuurlijk een stukje laag. Dus in die zin moeten we daar toch eventjes op aan gaan sluiten. Still wave en slow binders. Slow bones like a play such a brilliant game Five. Stilwave en Slowbinders. En nu twee opnames... die wij zelf hebben gemaakt. Deze komt uh, uit... Uh, volgens mij uit uh, september... van het afgelopen jaar. En daarvoor, uh, of daarachter komt een opname... van iets langer uh, terug. Ik denk uh, van uh, februari 2014 zelfs nog. Maar dat uh, moet ik, uh, mocht ik... even nog eens even na gaan kijken. Uh, het, het gaat om... twee bands. Southbound en NexoShape. Oh. Will you ever write the letter you promised? Will I ever get some more? This time I know you will be honest. Do you love? Dat waren ze, Nexoshape. Uh, zij komen 24 maart uh, Voor uh, weer een uitleg Voor het volgende album Wat ze hebben gemaakt uh, Nou zeiden ze dat dat uh, of Tenminste vanaf de andere kant En de woordvoerder die dat uh, doet Is Peter Onderwater Die zei van, ja het is de vierde album Maar als je er eigenlijk uh, een beetje gaat tellen Dan is het, denk ik ik ben eigenwijs hoor. De, het derde album, het echte derde volledige album. Uh, want het, het tussendoortje, dat was min of meer een wat, wat akoestisch materiaal. wat die jongens hebben gemaakt. En dat, uh, ja, dat, dat is dus natuurlijk uh, uh, heel leuk. Maar uh, deze uh, nieuwe album die gaat toch heel anders klinken. als het uh, album waar bijvoorbeeld Trees op staat. En daar hoorde je dus nu de akoestische versie uh, van. Het zit er weer op, deze Alternative FM. Uh, volgende week uh, dan zijn we er natuurlijk uh, weer. En dan uh, hebben we al, uh, als het goed is, echt live muziek in uh, de studio. Volgens mij is Dan Lies. Maar dat uh, weet ik niet helemaal zeker. Uh, deze, uh, dat is de laatste. En dat is de Gouden Vogel van de heer Jan van Piekeren En hij wordt aangevuld door Johan Fransen. En ik zeg tot volgende week. Dag! Slagen, verruimd, verzuimd, genoeg geraakt. Ieder antwoord steeds meer vragen. Uitgelachen, afgekraakt. Niets is meer zoals het was. Genegenheid, veel later pas. Onderweg maar waar naartoe. Want ik ben doodmoe. moeilijk.